In de zwarte hand voegt herbergier Philip van Hekke... een stemmig nieuw element toe aan het decor van zijn etablissement. Zeg, wat is dat met de lawaait hier? Maar Philip, wat heb je nu weer meegebracht? Schoon, hè? Uh, als ik mij niet vergis, is dat een brok steen. Waarom heb jij dat daar midden in het café gesleurd? Wijf, dat is een homp van het kostbare zwart, het edele steente dat de basis vormt van onze samenleving. Voor wat dient het? Voor wat dient het? Voor wat dient de lucht? Voor wat dient de stern? Voor wat dient de glimlach op het snoetje van een kind? Het ding blijft hier staan. Het is al goed, het is al goed. Ik ga een zettetje koffie zetten. Amuseer u ermee met uw brok? Ah, het zal niet mankeren. Oh, schoon. Oh, schoon. Mm. Philip, ga je koffie... Nee, dank je. Ik ben eens op een kaasfeest in Zwitserland geweest. Het was een dolle pret tot ik mijn stokje verloor in de kaasfondue. Anyway, ondertussen lopen de stoutmoedige Klaas Bavo... en zijn onvermoeibare metgezel Rudy, niets vermoedend door het zwarte fout. Goh, Rudy... En de staat stil daar, vilijnen. U betreedt het domein van Robin en zijn bende vrolijke vrijbuiters. Geeft hier uw beurzen of bekoopt het met uw leven. Wauw, Robin hoe... is en waarachtig, die eigenste Robin Janssons ben ik. Robin Janssons? Hey, beschouwt u zelf als mijn gevangenen. Iwijn, Oleander, kleine Johnny, grijp hen. Rudy, wat gebeurt er toch allemaal? Ik heb een beetje schrik. Ze voeren ons naar ander kamp, misschien zelfs naar een bivak, basis of ander hoofdkwartier. Ah, dat is geen heel voor een liker, hè? Als we het gewoon overleven, natuurlijk. Oeh. Welkom in het domein van de Dievenkoning. De Dievenkoning? Robin Janssons, de bekende Dievenkoning in eigen persoon, hij die gezworen heeft te leven voor zijn idealen, ondanks tegenslagen, gebrekkige lichaamshygiëne en slechte weersomstandigheden. Hij is steelt van de armen en geeft aan de rijken. Nu ja, meestal hadden we het gewoon zelf bij. Ja, Iwijn, maar we geven toch 2,5% weg in de vorm van niet belaste liefdadigheidsschenkingen. Dat is waar. In duisternis vlieden wij weg, weg van het kwaad. Dicht, dicht bij sterren, al maar hoger en hoger. Ja, jongenschap. een heldhaftigheid zoals de onze moet in een nieuwe wereld nog geboren worden. De kleinburgerij wil ons weg, maar wij zullen stand houden. Wij zullen... Zeg, Robin, waar heb je het kastje van de PlayStation gelegd? In de centrale hut, denk ik, naast de minibar en de jacuzzi. We hebben daar gisteren een FIFA-ternooi gehouden. Dank je, Robo-Rob. <coughs> Watte? Ah ja, juist, juist. Tot later. Oh, door luchtige Marito van het jatten stelen en bedriegen. Pro justitia. Waar was ik? Ah ja. En als dan alle beurzen geleegd zijn, alle vijanden verslagen... ...en als de batterijen van de Playstation leeg zijn... ...dan verzamelen wij rond het kampvuur. Tappen wij een kruisbrandewijn en zingen wij... ...zingen wij uit volle borst tot het weer weergalmd van ons roverslied. En van Ajon, en van het vier en van het drie. In de wagon of a traveling show. Mijn mama used to dance for the money. Ik denk dat ze het verkeerde plaatje opgelegd hebben, Rudy. Ik vrees dat dat de bedoeling is, Moot. Mijn god. Read your little gospel. Sell a couple bottles of Dr. Fruit. Gypsies, drums and thieves. We hear it from the people of the town. They call us. Gypsies, drums and thieves. But every night, all the men would come around.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 van de people of de taal dit kleurt, pipsi, en pips. Het heeft tot de men moet komen gaan. En lederen They'd throw Grandpa to whatever he could, preach a little gospel, sell a couple bottles of Dr. Good. And up, hey ho! Oh. GMC, trans and thieves. We'd hear it from the people of the town. They'd call us GMC, trans and thieves. But every night, all the men would come around, whoopie, and lay their money down. Whatever night.